11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willem Wijn Veenhoven en Felix Murders. Het zwemtoernooi begint dit uur met veel Nederlandse deelnemers. Straks, om ongeveer kwart over 11, de eerste Serie 100 vrij met Ranomi, Chromo en Jojo. En later dit uur de eerste ronde van schermen Pas verwijderen. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben militairen een bloedblad voorkomen. De militairen die schoten twee zelfmoordterroristen dood... die zich wilden mengen in een vergadering van 825 stamoudsten... over de staatkundige toekomst van het land. Terroristen werden betrapt toen ze weigerden een identiteitsbewijs te laten zien. Volgens de Somalische regering zijn de plannen van de terroristen vereideld... door het heldhaftige optreden van de militairen. Door het geweervuur gingen de explosieven van de extremisten af. Eén militair raakte bij de explosies gewond...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 Wat we wel merken is bijvoorbeeld technici om onze treinen te onderhouden... of bijvoorbeeld die prachtige gloednieuwe intercity dubbeldekkers te bouwen. Ja, dat is wel steeds moeilijker. Daarom komen we bijvoorbeeld ook als, eerste Nederlandse, als een van de eerste grote Nederlandse bedrijven... weer met een eigen bedrijfsschool waarin we zelf technici gaan opleiden. De Treinen van de NS zaten het afgelopen half jaar iets voller dan in de eerste helft van vorig jaar. De winst steeg met 36 naar 147 miljoen euro. Volgens de NS blijven de vooruitzichten door de economische crisis onzeker. Marc Dutroux gelooft dat ook hij nog zal vrijkomen. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad. Volgens de raadsman is Dutroux er heilig van overtuigd dat hij evenveel kans maakt als andere gevangenen. De ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Michel Martin die wordt waarschijnlijk eind deze maand vervroegd vrijgelaten. Dutroux zou hebben uitgerekend dat hij daar in 2014 voor in aanmerking kan komen. Maar zijn advocaat betwijfelt dat. troe is voordeel tot levenslang... en die straf is nog niet omgezet naar een bepaald aantal jaren. Pas als dat gebeurt, is het mogelijk om uit te rekenen... wanneer je vervroegd kunt vrijkomen, zegt hij. Bij gewelddadig treffen tussen boeddhisten en moslims... in het westen van Birma zijn vorige maand 78 doden gevallen. De regeringsleger weigerde in te grijpen, meldt Human Rights Watch.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 Airbus A380 van de vliegmaatschappij Emirates is ruim 72 meter lang... en kan zo'n 500 passagiers vervoeren. En weegt met inzittende zeker 500 ton. Landde één keer eerder een Airbus A380 op de Nederlandse luchthaven. Dat was toen er op 15 juli 2010 een testvlucht werd gemaakt. Voor de vlucht van vandaag zijn opnieuw veel vliegtuigspotters op de been. Het weer, veel zon, zomers warm, 25 tot 29 graden. Vanavond enkele buien, met kans op onweer. Dan morgen wisselend bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is dan wat minder warm, met gemiddeld 22 graden. AMB Verkeersinformatie. Uh, diverse files, waaronder op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Zalbommel en knooppunt Empel 3 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht in verband met bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij, tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag Malieveld 4. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht 5 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. A27, Gorkum richting Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein... 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Ook wegwerkzaamheden op de A50, Arnhem richting Os... tussen Heteren en het knooppunt Ewek 6 kilometer. A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen Hogerheide en Rilland 2 kilometer en voor de Vlakentunnel 4. En dan de A59, Os richting Zierikzee... tussen de Volkerak, Sluizen en Den Bommel 4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij.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 Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. De series 100 meter vrij voor vrouwen zijn begonnen. Zometeen Femke Heemskerk en Ranomi Jojo. Eerste zelfmoedaanslag in Somalië. We zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn bij een zelfmoordaanslag twee doden gevallen. Ja, twee doden, slechts moet ik zeggen. Want die twee aanslagplegers die omkwamen bij de aanslag... die hadden het voorzien op ruim 800 stamleiders die bijeen zijn in Mogadishu... om een nieuwe grondwet op te stellen. Maar die bleven allemaal ongedeerd, die uh, ruim 800 man. Afrika-correspondent Kees Broeren, um, wat heeft zich daar precies afgespeeld? De twee mannen die een bomvest hadden... dus geladen waren met explosieven... die gingen naar die bijeenkomst van die klein oudste in de Somalische hoofdstad Mogadishu... wilden daar binnenkomen... maar weigerden om de beveiliging hun identiteitskaarten te laten zien. En uh, daarop ontstond een, een schietgevecht. Die bewakers van die bijeenkomst die schoten de mensen neer. Toen zijn die bomvesten die die mensen droegen ontploft... en daardoor zijn die twee mensen zelf om het leven gekomen... en wonder boven wonder... ...niemand van de inderdaad 825 kleinoudsen en andere aanwezigen bij die bijeenkomst. Ongelooflijk. Alleen maar één licht gewonden, geloof ik, hè? Inderdaad, een van de bewakers die geschoten heeft is licht gewond geraakt. Maar al die andere mensen dus zijn niet getroffen. En dat is bijzonder, want bij eerdere aanslagen van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab... die zeer mogelijk ook voor deze aanslag of poging tot aanslag verantwoordelijk is... zijn soms tientallen doden gevallen in Mogadishu. Want je gaat er wel vanuit dat Al-Shabaab erachter zit.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 Uh, kunnen uitvoeren, wel bezig is met uh, individuele aanslagen... met berenbommen en andere terreuractiviteiten... toch het leven in Mogadishu ja. zo nu en dan nog onveilig te maken. Dus ja, je moet er waarschijnlijk van uitgaan... dat dit een poging tot een aanslag van al-Shabaab was. Ja, want de extreem islamisten, die al-Shabaab... die hadden uh, een tijd terug nog Mogadishu in handen... maar die zijn daar nu weer verdreven. Maar die proberen dus af en toe wel hier en daar een aanslag te plegen willen in elk geval laten zien dat degene die nominaal in elk geval de Mogadishu nu in de handen hebben, en dat is de zogeheten federale overheidsregering, die overigens vervangen moet worden, en daarom zijn die clan en in Mogadishu om daarover te spreken, over een nieuwe regering, ja. als je wil laten zien dat Mogadishu door hen nog steeds niet veilig gemaakt is, en vandaar dat soort aanvallen. En als je heeft natuurlijk in andere delen van het land, met name in het midden en het zuiden van Somalië, nog steeds de overhand, de macht, dus de beweging is wel degelijk nog niet uitgespeeld. We hebben het hier in Nederland ook over die veiligheidssituatie in Somalië... om wel of niet Somaliërs terug te sturen. Um, nou, was jij onlangs in Mogadishu. Wat kan jij zeggen over de veiligheid daar? De veiligheid in Mogadishu is uh, ongelooflijk verbeterd. Uh, het was uh, de eerste keer uh, sinds uh, langere tijd dat ik uh, niet embedded, uh, zoals dat heet, uh, in die hoofdstad kon zijn. Weliswaar met particuliere bewakers, maar dat hoort er nu eenmaal een beetje bij, maar niet meer zoals uh, de vorige keer embedded bij Amisom. Dat is de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. En dan moet je dus met een kogelvrij vest, met een helm en in een panserwagen. Nu kon ik mij vrij bewegen. En de mensen die je daar spreekt zeggen ook die veiligheidssituatie is enorm verbeterd. Maar ja, je kunt natuurlijk individuele aanslagen zoals de poging van vanochtend kun je niet uh, voorkomen nee. in die zin uh, zal Mogadishu de komende tijd niet helemaal veilig zijn. Nee, en de rest van Somalië is wel nog volstrekt onveilig of niet? Onveilig in de zin dat diezelfde Amisom militairen proberen als Shabaab te verjagen uit die gebieden, in het midden en zuiden, waar die beweging nog steeds de overhand heeft. En dat leidt tot vaak gevechten, daar vallen aan beide kanten doden, maar ook aan de kant van de burgerbevolking. Dus in die zin zijn die gebieden nog zeker niet veilig. Goed, Afrika-correspondent Kees Beroeren, dankjewel. 100 meter vrije slag. In serie 5 start Femke Heemskerk en ze moet zich nu ongeveer aan de rand van het zwembad bevinden. Boek van de Tak. Ja, inderdaad. Daar staat ze ook. Femke Heemskerk ze voelt nog een beetje het water. Maakt haar gezicht nat en haar lichaam. En dan zometeen die race. Ja, dat zijn altijd de rituelen voordat die zwemmers het water induiken. Femke Heemskerk, ik zei het al, een moeizaam jaar. Dus uh, ze liet ook niet voor niks natuurlijk die 200 meter vrije slag uh, schieten. Ze had er blijkbaar geen vertrouwen in dat dat wat zou kunnen worden. En als ik dan de tijden gisteren zag in die finale. De winnares was fantastisch, Alison Smit. Maar... De overige tijden vielen mij niet eens zo heel erg mee. Dan uh, had Heemskerk in goede doen daar misschien wel een medaille kunnen pakken. Maar ze is niet in goede doen. Dat is het uh, probleem. En uh, vandaar dat ze zich helemaal richt op deze 100 meter vrije slag. Een lange sprint. Dat zou dan misschien nog net moeten lukken. We gaan het zien. In baan 5 start ze tussen de gele lijnen. Boven haar is Ottesen uit Denemarken. Die vorig jaar wereldkampioen werd. Verrassend in Shanghai. En dat was een spectaculaire finale toen. Want Ottesen tikte gelijk aan met de Wit-Russische Alexandra Herazimenia. ...die straks de tegenstander is in de heat van Ranomi kromo Een geconcentreerde blik bij Femke Heemskerk. De zwemsters worden gevraagd zeker gesommeerd om op het startblok te gaan staan. En dan nu deze race. Heemskerk die uh, start dus in baan 5. Maakt zich nu klaar om het water in te gaan. En daar is de start van de race. Femke Heemskerk met uh, Jeannette Ottesen en Jessica Hardy uit Amerika naast zich. En Heemskerk uh, ja, start niet echt goed. Want er uh, ligt meteen achter op Ottesen. Maar Ottesen is wel een uh, sprinter. Dus die gaat altijd hard op die eerste 50 meter. En vorig jaar dus ook op de totale 100 meter. Heemskerk op een vierde, vijfde positie, denk ik, na 50 meter. Hier komt het keerpunt. Ottersen is daar als eerste in 25-62. Heemskerk als vijfde in 26-23. En dat is dan een vrij... Een langzame opening, zeker voor haar doen. Vorig jaar bij het wereldkampioenschap was ze bijna een seconde sneller. Femke Heemskerk, de tweede 50 meter. Het is Ottesen die aan de leiding gaat. En het is ook de Chinese in baan drie die goed gaat. Heemskerk op een vierde plaats. En dat zal ook zo blijven, denk ik. Hier is de finish. Ottesen... Tweede achter Tang Hardy derde en Heemskerk wordt dan vierde in 54-43. Dat uh, is niet een tijd die overhoudt, maar goed, we zitten nog in de ochtend natuurlijk. In de series dan zwemt iedereen nog niet op zijn hartst, maar het is uh, ruim achttiende boven haar persoonlijk record 54-43. Op de vierde plaats voorlopig uh, Femke Heemskerk, want... Uh... Het is wel de snelste serie tot nu toe. Want in de vorige vier heats zaten niet echt de toppers. Die uh, komen altijd in die laatste drie series. En uh, we gaan zien wat de andere twee uh, heats zometeen gaan opleveren. 54-43 uh, gelijk met Daniela Schreiber. Trouwens uh, Heemskerk op een gedeelde vierde plaats. Dus voorlopig in het virtuele klassement. Maar er komen dus nog uh, 16 snelle vrouwen. Zo met, zojuist hebben we trouwens ook uh, Ruta... Milo Taiten weer gezien. Dat 15-jarige meis meisje uit Litouwen die zo verrassend de 100 meter schoolslag won. En ook staat ingeschreven op de vrije slagnummers. Maar vrije slag is toch wat anders dan schoolslag, zo bleek. Want Milo Taiten kon niet echt indruk maken in haar heat. Ik ga even kijken op welke positie ze nu staat. Ze staat nu 15e in een tijd van 56-33. Dus die gaan we in de halve finale niet meer terugzien. Ja. Schoolslag is één ding, maar vrije slag is nog wat anders. We zien nu een uh, lege baan in de volgende heat. Dat is opmerkelijk, want daar had Kate Campbell moeten starten. Een uh, goede zwemster uit Australië, maar die heeft uh, blijkbaar verstek gegeven. En dat is dan weer een minder voor Ranomi Kromuijoyo. Nu veel gejuich vanaf de tribune. Heeft alles te maken met de aanwezigheid van Francesca Helsel. De zwemster uit Groot-Brittannië. Een van de grote concurrenten wellicht voor Kromuijoyo... In de finale morgenavond. Maar dan moet ze daar eerst komen. De eerste 50 meter zijn goed van Helsel. 25-60 voor Vanderpool Wallace. Helsel op de tweede plaats. Daar kort achter. En dan nu de tweede baan. Helsol wordt luid toegejuicht door het Britse publiek. Het is niet helemaal uitverkocht zo in de ochtend. Maar lawaai maken kunnen ze desondanks. Helsol is bijna de naast nu bij Van der Wallace En dan gaat ze deze serie wellicht winnen als de laatste meters ook goed zijn. Het zal erom hangen want de zwemster uit de Bahama's geeft niet op. En zij wint ook inderdaad in 53-73. De beste tijd in deze serie, maar niet overal. Overal is het de derde tijd. Helsel tikt als tweede aan in deze heat. En dan uh, krijgen we zo meteen hier weer een virtueel kansementje als de computer een keer wil meewerken. En ja, dan... die computers hè? Ja, dat is uh, moeizaam, maar... Uh... We, we doen ons best. En dan gaan we zo meteen uh, Ranomi, Kromo, Jojo krijgen. Terwijl uh, Ariana van der Poel, Wallace uit de Bahama's dus. Maar trainend in Amerika. Nog even vriendelijk zwaait naar iedereen. 53-73. 54-02 de tijd van Helsel. Sneller dus dan Heemskerk. En Julia Wilkinson derde in deze serie. 54-16. Sjöström met 54-26. Op de vierde plaats Sjöström. Op papier ook een... Uh, Concurrenten voor Ranomi Jojo. Maar ze lijkt niet in de grote vorm. Sarah Sjeuström. Het is tot nu toe tegenvallend wat ze heeft laten zien... op dit uh, zwemtoernooi. De line-up voor de volgende... en ook de laatste heat. Met uh, Therese Altshammer... in baan 1. Was niet helemaal fit, maar uh, start dan blijkbaar toch. Staat ze daar echt? Want uh, daar moet je altijd even kijken. Ja, ze staat daar echt. En dan uh, zien we ook uh, Melissa Franklin, of Missy Franklin, zoals uh, ze in Amerika ook wel wordt genoemd. Alexandra Herezimenia, Melanie Slenger, die kennen we nog van de estafette. Nee hoor, Alzheimer is er niet, ik dacht het wel. Die heeft uh, verstek laten gaan voor deze 100 meter vrij. Hoopt dan nog die 50 meter vrij te halen. Ranomi Kromoijjojo in baan 4. Grote kanshebber voor het goud op dit onderdeel. Nu haar eerste individuele race hier in Londen. Bij de Swim Cup in Eindhoven. Eerder dit jaar was ze supersnel. Verbaasde ze de wereld met een tussentijd en een eindtijd van 52, 75. Nu de eerste 50 meter. Ze ligt er uh, goed bij. Ook Herasimena uh, gaat hard in baan 5. Maar dat is ook een sprint. Is er een beetje in de lijn van Ottersen. Daar komt het keerpunt. 25-76 voor Irazimenja. Kromuijjoyo zit daar 61-honderdste boven. Ligt voorlopig op de derde plaats. Nu de tweede 50 meter. Dat is waar Kromuijjoyo altijd haar winst moet boeken. Irazimenja nog altijd aan de leiding. Kromuijjoyo kan daar mooi naartoe zwemmen. Want uh, ze ademt uh, de kant op van de Wit-Russische. Die kan ze dus goed zien. Ze ligt er uh, bijna naast. Maar nog steeds niet helemaal. Kromo Ijojo op die laatste meters. Ik denk toch dat Herasimeña als eerste aantikt. Nee, het is slenger zelfs. Herasimeña 2, Kromo Ijojo 3. En de tijd is 53, 66. Dat is dus een seconde langzamer bijna dan in het voorjaar. Maar goed, het is nog maar in de ochtend. En Kromo Ijojo kan altijd goed gecontroleerde races zwemmen. En die zal echt nog wel harder gaan vanavond in de halve finale. Die ze bereikt heeft als vijfde. En dan ga ik even kijken of Femke Heemskerk er ook bij zit. Want dat zal er dan nog omhangen. Dat uh, is dan net aangelukt voor Femke Heemskerk. Gedeeld 15e met Daniela Schreiber. En dan uh, was het dus maar op het timpertje dat Heemskerk zich heeft geplaatst. Maar uh, het goede nieuws is in ieder geval dat de Nederlandse vrouwen allebei door zijn. Opmerkelijk trouwens dat de snelste tijd is gezwommen door een Chinese Tang Yi met 53,28. The Romantics, what I like about you... Dit is de Radio 1 sportshow. met Felix Mulders en Willemijn Veenhoven. Hey! Echt iedereen stond hier op de tafel te dansen en u kunt het volgen via de webcam op radio1.nl. What I Like About You van The Romantics. De Radio1 Sportzomerbus. En Deborah, die houdt dan weer van vliegtuig spotten. Deborah Bleckenhorst, die is met de Radio 1 Sportzomerbus. wacht ze op de landing van de eerste lijnvlucht... met de nieuwe Airbus A380. A380. Deborah, waar ben je nu? Ja, ik ben op de polderbaan en ik ben niet alleen, maar dat kan je je denk ik wel een beetje voorstellen. Het begint een beetje op de camping te lijken hier. Er zijn klapstoeltjes uitgeklapt, de parasolletjes zijn opgezet, de koffie wordt opgedronken en de frietkar en de ijskar zijn ook open. En hier en daar zie ik zelfs keukentrapjes, want je wil natuurlijk het beste zicht hebben als straks dat enorme grote vliegtuig hier aankomt ja, twee verdiepingen hoog. Zo'n 550 passagiers kunnen erin. En 73 meter lang. En het was vanochtend nog spannend hoor. Want we wilden eerst naar de Polderburgbaan. En toen zeiden ze, nee, nee, nee, nee dat moet je niet doen. Je moet naar de, naar de Zwanenburg, want uh, daar komt hij. Nou ja, en nu zijn we toch maar weer hier bij de Polderbaan. Want ja, uh, het, het was een beetje onduidelijk waar die nou zou, zou landen. Om 12 uur 54, dan wordt hij verwacht... En uiteindelijk denken we toch echt dat hij hier komt, Robin Klaver. Uh, jij bent uh, van vliegtuigenspotter.nl en ook nog eens student Aviation. Waarom denken we toch dat hij hier komt? Um, ze hebben vanochtend uh, de baan geïnspecteerd en uh, gaten gedicht in de Polderbaan. Um, dit is de grootste landingsbaan op Schiphol. Dus de verwachting is uh, dat hij hier gaat landen. Omdat dat uh, het beste is voor Schiphol. Uh, aan de andere kant uh, is de Zwanenburgbaan ook te verwachten... omdat het vliegtuig uit het oosten komt... Uh, en daar landen normaal als de Zwanenburgbaan en de Polderbaan in gebruik zijn voor landen uh, vliegtuigen uit het oosten. Waarom is het het beste voor Schiphol als hij hier komt? Um, dit is de grootste landingsbaan. Uh, de Airbus A380 is een gigantisch vliegtuig, het grootste passagiersvliegtuig. Uh, dus daarom wil Schiphol hem graag op deze baan afhandelen. Nou ja, nu ben jij hier ook helemaal in de aanslag met jouw enorme grote camera. Um, maar hij komt hier straks elke dag. Hè? Want dit is gewoon de eerste lijnvlucht op Schiphol. Maar morgen is hij er, overmorgen is hij er ook. Ja, je kan hier eigenlijk elke dag naartoe. Wat is er nu nog zo bijzonder aan? Um, hij is hier twee jaar geleden uh, voor het eerst geweest. Uh, en nu komt hij hier dus elke dag. Maar dit is een uh, heel bijzonder moment voor Schiphol. Er zijn ongeveer 70 Airbus A380's op dit moment in gebruik in de hele wereld. Uh, en als op dit moment een vaste lijndienst gaat uh, vliegen op Schiphol... Uh, dat is echt een mijlpaal. En, en Emeritus is uh, de eerste luchtvaartmaatschappij die het aandurft om met zo'n vliegtuig op Schiphol te gaan vliegen. Jij hebt er ook even ingezeten twee jaar geleden. Kan je ons nog even ja, kort toch beschrijven hoe die er dan uitziet? Want een vliegtuig is een vliegtuig. Uh, ja, ik was er toen in en het was een testvliegtuig. Er stonden alleen waterballasttanks en andere technische apparatuur uh, in het vliegtuig. Uh, het is een hele gigantische ruimte. Uh, ja, en ook de cockpit is heel geavanceerd. Het is echt een. Een van de meest moderne vliegtuigen op dit moment. Ik heb uh, gehoord uh, dat er zelfs een sauna in kan en een bar en er misschien wel een fitnessruimte, klopt dat? Ja, in het vliegtuig uh, dat hier gaat landen is een douche. Uh, er zijn gewoon bedden, uh, er zit een bar in, allemaal op de bovenverdieping. Daar zit de first class en de business class. En op de benedenverdieping is ongeveer het vliegen zoals de meeste mensen van ons kennen in de economy class. En waar ga jij nu zo meteen op letten als hier uh, toch uh, aankomt? Nou ja, over Wat is het, anderhalf uur zo'n beetje? Dan ga ik eerst uh, mijn camera goed zetten. En dan uh, hoop ik een, uh, een perfect shot te maken van, uh, van de Airbus A380. Ja, en met jou al deze mensen ook. Want, want ja, ze zijn er echt hoor. Er zijn die campers geparkeerd. Mensen zitten gewoon op het dak. Ja, verrekijker in de aanslag. En ondertussen worden de drankjes nog genuttigd. De koffie wordt gezet. De parasolletjes worden nog eens uitgeklapt. En uh, ja, ook de keukentrapjes komen nog steeds uit de achterbakken van de auto's. Om toch zometeen maar goed zicht te hebben op die Airbus A380. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Deborah, samen met Robin geen brommes kieken, maar vliegtuigen kieken. Eh uh, Credo Battlef I think my role is to play my part. My playing safe when oh one can fall so hard. Everyone's got their opinion, man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 Till the rising En bent wel van mooie muziek maken, eerlijk gezegd. Hij komt uit de polder en het leuke van hem vind ik dat hij niet alleen de gitaar bespeelt... maar ook de lapsteel en de dobro en de mandoline. En Wat een is een dobro? Dat is ook zo'n klein dingetje, weet je wel, waar je op kan tokkelen. En het, eh, dat was toch, volgens mij. een credo. Ja, mooi nummer. Bobby, Bob van het Ak, die kijkt naar de 200 meter rugslag met Nick Driebergen. Ja, nou nog niet, want hij uh, is nog niet gestart. Nick Driebergen komt er uh, zo meteen wel aan. Op deze 200 meter rugslag inderdaad voor uh, mannen. Hij uh, gaat het uh, opnemen onder meer tegen Tyler Clary uit Amerika. Chris Walker-Herborn uit Groot-Brittannië en Peter Bernek. En ook uh, Goodold Arkadi Arkady die is erbij. Uh, en hier komt inderdaad de line-up voor deze race. 200 meter rugslag. Nick Driebergen hoopt zich nu eens te gaan plaatsen voor een mondiale finale. Want dat is hem nog nooit gelukt. Wel op EK's heeft hij finales gezwommen. Maar op de grote wereldtoernooien, dus de wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen, is dat tot nu toe nog niet gelukt. En dat wil je natuurlijk als zwemmer. Daar train je iedere dag zo hard voor. Daar sta je iedere dag vroeg op voor Dag en dauw Om dan ook een keer dat resultaat te krijgen. De snelste tijd tot nu toe is gezwommen door Gabor Balog uit Hongarije. 1,5698. En dat is. Best een scherp tijd eigenlijk. Als je bedenkt dat de beste seizoentijd van Driebergen is. 1.57.96. 96 Gezwommen bij de Swim Cup in Eindhoven in april. Iedereen nu in het water om te gaan hakken, hangen aan die startblokken. En dan de race van Nick Driebergen, dus trainend in Amsterdam bij Martin Truijens. En hij zal natuurlijk ook gezien hebben hoe zijn ploeggenoot Sebastiaan Verschuren... Die uh, finale heeft bereikt op de 100 meter vrije slag. Finale die vanavond gezwommen gaat worden. En Driebergen wil natuurlijk ook zoiets meemaken. De start van de race is daar. Driebergen zwemt in baan 7. En, uh... Ligt er na de start in ieder geval nog redelijk bij. Moet het meestal hebben van het tweede deel van de race. Ligt ook wel, ja, toch wel een beetje achter. Nu als ik zo kijk. Driebergen op de eerste 50 meter. Het is de man in baan 2. Vyatjanin die goed gaat. De Rus ervaren Rus. Een van de oudjes op dit onderdeel. 50 meter. Daar is het keerpunt. Het is Clary die de leiding heeft overgenomen voor Vajacjanin. En Driebergen keert dan als vijfde in 28-0. Twee tiende boven die tijd van Eindhoven. En dan nu het tweede deel van deze race. Nou ja, het tweede deel. 100 meter gaan we nu naartoe. Nick Driebergen gaat nu wat opschuiven in het veld als het goed is. Zwemt daar... Uh... Chris Walker-Herborn voorbij in ieder geval. De Brit en dan gaan we richting het keerpunt. Halverwege de race, Clary aan de leiding. Driebergen nu op de derde plaats. Wel op een seconde achterstand van de Amerikaan. Tussentijd van Driebergen, 57-80. En dan zit hij redelijk op dat schema van Eindhoven. En dan zou hij dus weer zo rond de 1.58 kunnen uitkomen. Misschien nog ietsje daaronder. Dat zou mooi zijn. Driebergen gaat opstomen richting de tweede plaats wellicht. Want uh, het is spannend achter uh, Tyler Clary, die afgetekend gaat winnen. Maar wat gebeurt daarachter? Ja, Drieberg inderdaad tweede nu bij het laatste keerpunt. In een tussentijd van 1.27.40. En dan zit hij nu onder die tijd van de Swim Cup. En dan gaan we dus uh, drie bergen zien zwemmen in de 1.57 vermoedelijk. Daar komt ook Bernek in baan 5 nu opzetten. Drie bergen met de laatste meters. Ze zwemt wel een beetje scheef nu daar zo tegen die blauwe lijn aan. Maar hij uh, gaat richting de finish. Clary wint, dat is duidelijk. Met grote voorsprong. Driebergen tikt als tweede aan. Bernek als derde. En de tijd van Driebergen. 1.57.29. En daar zal hij denk ik wel tevreden mee zijn. Zeker voor in de ochtend. Want het is dus uh, met afstand zijn beste seizoentijd. En met die tijd staat hij nu in het virtuele klassement derde. Maar er komen natuurlijk nog wel uh, twee heats. Maar uh, hij heeft zich met deze tijd uh, zonder enige twijfel wel geplaatst voor de halve finale. Maar echt zeker weten we dat natuurlijk pas na de volgende twee series. En Was voor die stoot met de degen. Raakt hij wat? Ik veronderstel van wel. hier in Edwin Cornelissen. I don't know. Hij raakt wel degelijk wat. Want hij staat in zijn eerste partij tegen een Braziliaan. Schwantes voor met 4-1. Ik zal even uitleggen hoe zo'n wedstrijd in zijn werk gaat. Het gaat over drie keer drie minuten. Wie het eerste aan vijftien punten zit heeft gewonnen. En als er na die drie keer drie minuten nog geen vijftien punten zijn behaald. Dan is degene met de meeste punten de winnaar. Heel simpel dus wat dat betreft. En Bas Verwijlen die staat na anderhalve minuut schermen in de eerste ronde op die 4-1 voorsprong. Dat betekent dus dat hij al vroeg afstand neemt. Zou ook wel moeten tegen deze Braziliaan. Laag klasseert, Dus dit zou... In principe een prooi voor Verwijlen moeten zijn. Maar ik merk al wel bij de partijen die we al gezien hebben eerder deze ochtend, dat je continu alert moet blijven. Je kan een voorsprong hebben, maar die kan als sneeuw voor de zon weer verdwenen zijn. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Terwijl ik hier zo kijk naar Bas Verwijlen, die uh, geblesseerd lijkt te raken. Lijkt iets met zijn enkel te hebben. Eens even kijken wat hij gaat doen. Hij doet zijn helm af. En hij, uh, ja, hij hinkt wat. Zou hij geblesseerd zijn geraakt tijdens een, uh, een loopactie? Hij uh, grijpt naar zijn voet. Eens even kijken. De scheidsrechter komt erbij. Er wordt eventjes bekeken wat er nou maar precies aan de hand is. Hij loopt moeizaam. Hij hinkt echt wat. Zou het toch wat zijn als hij uitgerekend in deze openingspartij al geblesseerd zou moeten afhaken? Dat is natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling. Dat zou een, uh, een drama zijn voor deze man die uh, zijn zinnen heeft gezet op uh, olympische medailles. Dus even kijken. De oranje jas van. Ik denk de fysiotherapeut komt erbij. Hij tas hem. wordt erbij gepakt. Ja, en Bas Verwijlen die hinkt nog steeds. Hij verstapte zich. Hè? Ja. Ja, dus, uh, ja, hij, uh, hij heeft echt veel pijn. Dat kan je zien. Hij uh, staat ja. daar gehurkt. En uh, ja, zal hij daar zijn Olympische droom in zien ah. opgaan? Dus even kijken wat uh, de visio gaat doen. Hij gaat er even bij zitten, Bas Verwijlen. Er wordt gekeken naar uh, de voet. Terwijl uh, de tegenstander natuurlijk uh, nog steeds in uh, afwachting is van wat er gaat gebeuren. Die denkt: oh, nou ja, misschien krijg ik de zegen dan toch wel in de schoot geworpen. Maar voor Bas Verwijlen zou het natuurlijk een drama zijn. Koffertje erbij met uh, de medicamenten en uh, het ijs. Dus het is even afwachten hoe dit gaat met uh, de behandeling van Bas Verwijlen. En of hij deze partij kan voortzetten. Het is te hopen voor hem, want anders ja, dan zou het wel een hele treurige bedoeling zijn in het Excel-center in Londen. Er zit hier keihard te duimen. En dat doet Mark Visser ook, maar leest ook het nieuws. Marc Dutroux gelooft dat hij nog vrijkomt. Zijn advocaat zegt in de krant: Het nieuwsblad dat Dutroux er heilig van overtuigd is dat hij evenveel kans maakt als andere gevangenen. Gisteren bepaalde een Belgische rechter dat Dutroux ex-vrouw Michel Martin onder voorwaarden mag vrijkomen. Dutroux heeft volgens een advocaat berekend dat hij in 2014 in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Maar de advocaat zelf heeft zijn twijfels.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 Vanwege de vergrijzing van het huidige NS-personeel hebben de spoorwegen onder meer duizenden conducteurs, machinisten, monteurs en accountants nodig. Dit jaar zijn al zo'n 1700 mensen aangenomen, meldde het bedrijf bij de publicatie van zijn halfjaarscijfers. En het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, die zal vanaf vandaag dagelijks tussen Dubai en Schiphol vliegen. Het toestel van Emirates landt rond 1 uur op de Zwaneburgbaan en zal om half 4 uur weer vertrekken. De cockpitbemanning is Nederlands. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden en recreatieverkeer staat er bij elkaar 57 kilometer file. Ik noem de files op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 12 kilometer door een aanrijding. De rijstok is dicht. A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en de Randweg-Dordrecht, 5 kilometer. Daar staat een stilgevallen vrachtwagen. De rijstok is dicht. A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de afrit Maarn, 8 kilometer door een aanrijding. Daar is de rijstok dicht. A50, richting Eindhoven. Tussen de afrit Volkel en Vechel Noord 2 kilometer door een aanrijding. Nog even over die A28. Het verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen voor de tunnel 8 kilometer. En op de A59, Os richting Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Zierikzee 8 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Edwin, snel naar Edwin toe. Hoe is het met de Ridder Bas? Hij staat weer hoor. Hij staat weer pak van het hart. En uh, ja, nu is natuurlijk wel de vraag. Uh, terwijl de partij weer hervat is en de stand inmiddels 5-2 is voor Verwijlen. Hoe die blessure gaat doorwerken. Of het hem gaat belemmeren in zijn, uh, zijn loopacties. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je topfit hier aan de start staat. En je kan je natuurlijk wel wat veroorloven tegen een laag geclasseerde Braziliaan. Maar verderop in het toernooi wordt het natuurlijk steeds maar weer zwaarder. Dus de vraag is wat de invloed gaat worden van deze blessure voor Bas Verwijlen. Die nu weer scoort. 6-2 staat het inmiddels. Hij moet dus tot de 15. Dan heeft hij gewonnen. Maar een 6-2 voorsprong in een eerste ronde, dat betekent dat je behoorlijk superieur bent. En hij balt die vuistjes en hij wijst naar het publiek. Hij maakt echt dat contact, dat doen ze allemaal, die schermen, zoals ze een punt hebben gescoord. De adrenaline, die spat ervan af. Het zou mooi zijn, en mooi zijn als Bas verwijle ondanks die blessure, gewoon een klinkende geboekt op deze Braziliaan. Zodat hij in ieder geval door kan in een toernooi. En dan heeft hij weer even rust, tot uh, kwart voor één. Want dan zou hij weer opnieuw in actie moeten komen. Maar goed, eerst deze wedstrijd maar even afmaken tegen de Braziliaan. Terwijl hij volgens mij ook een gele kaart krijgt. Misschien iets te uitbundig gejuicht. Ik weet het niet. Hij protesteert ook een beetje. Er is wat interactie met de scheidsrechter. Nou, ja. Een straf dus voor Bas Verweilen. Kijken hoe dat gaat doorwerken. Maar in ieder geval de voorsprong voor de Nederlander. 6-2 tegen de Braziliaan. Bob van der Tak die kijkt naar de tijden. En kijkt dan ook onmiddellijk of dan Nick Drieberg een goede tijd heeft gemaakt... zodat hij nog verder kan gaan in dit toernooi. Ik ga even een stroomaansluiting de... zoeken, Lat, want uh, die accu die loopt wel heel snel leeg. Oh, dat ja, lijkt me dat heel de... verstandig, ja. want ja. anders dan kunnen we elkaar helemaal niet te woord zijn. De, de, Hallo de, Bob. Ja, ik uh, had er even een spookrijder op de lijn, geloof <laughs> ik. Maar uh, uh, we kijken naar Ryan Lochte nu in de laatste serie van de 200 meter rugslag. Lochte is uh, de regerend wereldkampioen, uh, gisteren uh, goud gewonnen met uh, de Amerikaanse ploeg op de 4x200 meter uh, Vrije slag was natuurlijk een emotionele avond. Niet zozeer vanwege Lochti, maar wel vanwege Michael Phelps. Die de beste of de.. Olympier werd met de meeste Olympische medailles. 19 en Lochti die leverde daar ook een bijdrage aan als startzwemmer in die race. Maar nu zwemt hij gewoon weer voor zichzelf. De Amerikaan in baan 4 ligt niet aan de leiding bij het laatste keerpunt. Dat is de Chinees Zhang namelijk. En Lochti die moet dan toch een beetje door gaan zwemmen op die laatste meters. Nu komt hij inderdaad wat opzetten. Ryan Lochti, maar goed die zwemt hier zoveel afstanden. Die zal ook denken in de ochtend dan ga ik niet helemaal het uiterste van mezelf geven. En dat hij gelijk heeft natuurlijk, dat heeft geen enkele zin. Zakelijk gezien is dat nergens voor nodig. Lochti gaat wel de race winnen, want is de Chinees nu voorbij. Wat wordt de tijd van Lochti? 1,56-36. De Chinees wordt tweede en de Israëler Tumark in derde. En dan kunnen we nu echt de balans gaan opmaken van deze 200 meter rugslag. Maar uh, Nick Driebergen, dat kan ik al verklappen, die zit uh, in de volgende ronde, in de halve finale. Maar die, die stap daarna, die moet hij nou eens gaan zetten. En dat is dan uh, de taak voor vanavond. Het uh, strijdplan zal vanmiddag gemaakt gaan worden met zijn trainer Martin Truijens om die finale te bereiken. We gaan uh, kijken, Driebergen gaat daar als zevende naartoe naar de halve finale. En uh, ja, dan uh, zou je zeggen, als hij uh, vanavond gewoon hetzelfde doet, dan zit hij in de finale, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Drie bergen zevende, dus de snelste tijden gezwommen door de twee Amerikanen. Tyler Clary op de eerste plaats met 1,56,24. Ryan Lochte daar 1200 120ste achter en de Chinees Feng Lin Zhang op 1:56.71. 71. En dan kijk ik nog even of er nog prominente gesneuveld zijn. Ik heb de indruk van niet eigenlijk, hoewel Arkady Fiacianin, die zit er dan niet bij, is zeventiende geworden en de ervaren Rus ligt er dus uit, maar verder er zijn de bekende namen van de rugslag wel door. Hoewel ik nu ook zie dat Ashwin Wildeboer-Faber... dat klinkt erg Nederlands, maar het is een Spanjaard met Nederlandse ouders... dat hij het ook niet gered heeft. En dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk. Want dat is een zwemmer die toch ook al regelmatig medailles heeft gepakt... op grote kampioenschappen. Een tegenvaller voor hem, maar wij zijn toch vooral blij... dat Nick Driebergen door is naar de halve finale. Bij een zondagzomers programma hoort natuurlijk Bob Mali 1992 met was natuurlijk al lang daarvoor uitgebracht. Bob Marley, Iron, Lion, Zion. Edwin bij het schermen, degen, Bas verwijlen. Edwin, wat is dat, een showmannetje? Die was. Ja, dat zijn het allemaal eigenlijk wel hoor. Want uh, ieder punt wordt uitbundig gevierd. En dan moet je dadelijk eens kijken als hij die, die partij gewonnen heeft. Nou, dan, uh, dan zal hij wel eventjes wat laten zien richting het publiek. Want dat doen ze hier allemaal. Ja. Het is toch een beetje, beetje spelen. En uh, ja, je merkt dan alles dat het, uh, het vol adrenaline zit uh, in dat opzicht. Dus Bas Verwijlen staat inmiddels op een 12-5 voorsprong. Terwijl we de tweede ronde, twee van de drie rondes er zowat op hebben zitten. Krijgt nu eventjes wat instructies van zijn coach, zijn vader ook. Hè, Roel Verwijlen. Ja, 12-5 tegen de Braziliaan. Dat moet natuurlijk kat in het bakkie zijn. Hoewel, ja, je mag niet onachtzaam zijn. Geen moment van onachtzaamheid hebben. Want dan kan je zomaar weer tegen wat scores aanlopen. Maar goed, de marge is groot genoeg, zullen we maar zeggen. En twee rondes zitten er bijna op. Dus in dat opzicht is de partij al zowat afgelopen met deze Voorsprong op zak. En dat betekent dat Bas zeer zich langzamerhand wel kan gaan denken aan de volgende ronde. Het is een knockout out systeem. Dit zijn de zestiende finales. Dan gaat hij dus door naar de achtste finales. En daar wordt het uh, allicht wat moeilijker. Want dan komt hij te staan tegen een Duitser Fiedler. Die het uh, ja, wel heel makkelijk had tegen een Amerikaan Thompson. Die kreeg echt uh, alle hoeken van de schermbaan te zien. Dus uh, dat wordt een, uh, een lastige tegenstander waarschijnlijk voor Bas Verwijlen. In ieder geval lastiger dan deze Braziliaan. Uh, en dat dit een sport is waarin eigenlijk alles mogelijk is, dat bleek zojuist wel. De regerend wereldkampioen, Pizzo... Niet te verwarren met pizza hè? uit Italië. Uh, de man ja. van die Bas Verweijlen de WK-finale verloor. Die Pizzo die, uh, balanceerde echt op het randje van de afgrond. Uh, die won uiteindelijk met één puntje verschil. En die, die, die slaakte echt een oerkreet. Zo blij was hij dat hij deze ronde heeft overleefd. Ja, Had de zomer gekund dat de regerend wereldkampioen er in de eerste ronde uitlag. Was leuk geweest voor Bas Verweijlen, maar is dus niet gebeurd. Bas Verweijlen moet het nog even afmaken. Terwijl de Braziliaan een puntje scoort 12-6 met nog drie minuten te gaan. Ja, zou toch moeten lukken. Nederland hockeyt tegen België, net zoals uh, de dames deze week. En die wonnen met 3-0. Nou, we doen de heren? Gerard de Groot. Ja, dat is natuurlijk afwachten. Dat weet je niet. De wedstrijd is net begonnen. Twee minuten oud, 0-0 natuurlijk nog. Maar België een gevaarlijke tegenstander, denk ik. Een dark horse, zoals ze dat wel noemen. Een ploeg die Nederland best lastig kan maken. Won enkele weken geleden met 1-0 een oefenwedstrijd van Nederland. Nederland is dus gewaarschuwd. Maar verrassingen zijn ook al geweest in dit hockeytoernooi. Gisteravond bijvoorbeeld bij de vrouwen. Toen Argentinië, de grote favoriet, ook een van de favorieten... voor de gouden medaille bij de vrouwen met 1-0 verloor van de Verenigde Staten en Australië van Duitsland won met 3-1. Dat is een waarschuwing geweest, misschien wel, voor de Nederlandse ploeg... dat ze er niet te makkelijk over moeten denken. Over geen enkele Olympische tegenstander. Dus ook niet over de Belgen, die vandaag dan de tegenstander zijn van Nederland. De Belgen die spelen tegen Nederland in de formatie ja, die we van ze kennen... met uh, Rekkinger, een van de jongens die in de Nederlandse hockeycompetitie heeft gespeeld... bij Oranje-Zwart als hele belangrijke man. Met name straks bij de eventuele Belgische strafcorners. Nederland won de eerste wedstrijd moeilijk. Hier van India met 3-2 eergisteren. En dat betekent dat de Nederlanders vandaag er wat beter aan zullen moeten gaan doen. Met name defensief was het toen niet sterk. En die Belgen die hebben een felle en scherpe counter. We gaan het afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. De beginfase is rustig voor Nederland. De bal wordt achterin heen en weer geschoven. Men zoekt nog geen aanvallende posities. En denkt eerst de zaken achterin goed op orde brengen. Even wennen aan het veld. Even wennen aan de nieuwe situatie hier. Nederland, België, hockey, 0. 0-0 is de stand na 3,5 minuut spelen. Terug naar Edwin, naar het schermen. En we zien een schreeuwende bas. Hij heeft het bijna gered, hè? <laughs> Ja, ieder punt wordt gevierd alsof de Olympische titel is behaald, hè. lijkt het wel, als je Bas van zo ziet, uh, ziet spelen met het publiek. Ja, hij moet nog één puntje, dan heeft hij deze partij gewonnen van de Braziliaan. Die Braziliaan mocht een aantal puntjes scoren en steeds als je dan denkt van ja, nu wordt het gaatje wel wat kleiner, dan uh, slaat Bas van weer toe en uh, blijft die marge dus steeds uh, veilig. Nog één puntje en dan heeft hij deze partij gewonnen, dan kan hij zich gaan opmaken voor die volgende partij tegen de Duitser, terwijl de Braziliaan nu een puntje scoort. Um, overigens aardig om te weten dat Bas van zeer gefocust, uh, helemaal Helemaal niks wil weten van scores. Of, uh, helemaal niks van weet, wil weten van lotingen. Dus hij heeft geen idee wie die nu in de volgende ronde gaat treffen. Hij kent die Duitsers natuurlijk wel. Maar hij heeft het hele schema van de loting nog niet bekeken. Huh? Dat doet hij pas uh, voordat die partij zich aan zal dienen. Dus hij bekijkt het echt van partij tot partij. Dat is ook een manier. Ja, zo richt je je in ieder geval wel steeds op de eerstvolgende partij. En blijf je in dat opzicht ook gefocust. Terwijl ze hier allebei een punt maken. Nou, dat is mooi. Want Bas Verwijlen, die maakt daar nummer 15. Heeft dus zijn partij gewonnen van de Braziliaan Schwantus. Kan zich aan klaar maken en gaan richten op de wedstrijd tegen de Duitser Fiedler. Ik zei het al, dat ze ongetwijfeld een wat lastiger klus worden. Maar ja, als je olympisch kampioen of medaille wil winnen, dan moet je winnen van al dat soort namen en dat is Bas Verweilen dan ook ongetwijfeld van plan. De eerste buiten binnen. Heerlijk aan het strand, in het zand en dan luisteren naar de Buena Vista Social Club. A puesto voy para Mayarín de aldocero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De ik cero voy para Marcané, llego a Chanchan, llego a Social Club uit 1997. Gera de grote België Nederland het hockey nog steeds 0-0. Ja, dat wel, maar er is al een heleboel gebeurd hoor. Want Nederland is uh, uitstekend begonnen. Ik zei het, die beginfase was wat rustiger. Maar na een minuut of vijf, toen ging Nederland ook de aanvallende stellingen betrekken. Toen kwam er een hoge bal op Teun de Nooijer. Toen kwam er een strafcorner. Toen kwam Van der Weerde, Mink van der Weerde. En die strafcorner was weer, net als die winnende tegen India anderhalve dag geleden. Die was weer vlijm en vlijmscherp. Dit keer net iets te scherp, want hij ging. Knallend hard, hoog op de linkerpaal voor Van der Weren. de linkerpaal, rechterpaal dus, voor de doelman van België die er alleen maar naar kon kijken. En dat was een uh, absolute topmogelijkheid voor Nederland om op 1-0 te komen tegen de Belgen. De Belgen die uh, heel de, duidelijk in de problemen zijn omdat Nederland, ik zei het al, na die vijf minuten dat het rustig was, ineens aanvallend is gaan spelen. Negen minuten inmiddels gespeeld en Nederland heeft al twee kansen gekregen en een strafval op de paal. Terwijl nu België in de richting gaat van de Nederlandse verdediging. Goed onderschept door Robert van der Horst en kijk of er iemand vrijdag. Hij loopt dus Weustof, maar hij kan Weustof niet bereiken. Mogelijkheid voor Nederland op dit moment even voorbij. Maar Nederland zoekt aanvallend de mogelijkheden. Zoekt treffers, zoekt strafcorners. En natuurlijk misschien wel een, uh, een voorsprong. Er wordt vandaag ongelooflijk veel gegroeid. En, uh, op, ja, bijna op dit moment de halve finale met Nanne Sluis en Meijndert-Klem in de 2 zonder stuurman. Ja, we kijken zo meteen naar die boot met Meijndert klem op slag. En dan een sluis op Boeg. Het is een race van erop of de ronde. Eerste drie zullen zo meteen verder gaan. En het is de vraag of de Nederlanders daarbij zullen zitten. Het kan, het is niet helemaal uitgesloten. Maar de Nieuw-Zeelanders hemisch Bond en Erik Murray zijn drievoudig wereldkampioenen zitten in deze halve finale. En ook Canada zit erbij en ook dat is een hele sterke ploeg. Dus Nederland zal zich vermoedelijk op de derde stek moeten gaan richten. Maar het plaatste zich vorig jaar bij het wereldkampioenschap in 2011 in Slovenië op het prachtige meer trouwens van, van Bled. Toen zat Nanne Sluis al aan boord. Toen nog met Rogier Blink aan boord. En die is overgestapt naar de acht. Heeft zich in die prioriteitsboot gevaren. En dit zijn de boten waar niet meteen verwachtingen van zijn. Zoals je eigenlijk al kon horen net. Dat daar grote medailleverwachtingen zijn. Maar het zijn in ieder geval boten die zich tot nu toe behoorlijk hebben gepresenteerd. En we wonnen hier ooit wel medailles in hoor. Dan moet je teruggaan naar 1924. Gouden medaille in Parijs voor Teun Bijnen en Willy Reuzing. En er was ooit nog een keer brons in 1972 in deze mannen twee zonderklassen voor Ruud Stokvis en Roel Luijenburg. Maar het is allemaal erg lang geleden. De focus bij Nederland ligt al een tijdje op het eh, boordroeien, op het eh, achterwerk, het grote werk. En ja, dan vallen dit soort boten toch vaak een beetje buiten het echte vizier als het gaat om geld en als het gaat om uh, prioriteiten stellen. Het is niet helemaal onmogelijk, maar het kan. We gaan het uh, over een paar minuten zien. Start om 11 uur. Naar Theo Plachard het judo Edith Bos start over ongeveer een kwartier. Nou, tel tellen we maar 10 minuten bij. Want het loopt allemaal erg uit, uh, Willemijn, verborgen ook weer. Veel uh, verlengingen. Dus uh, een minuut of 25 uh, schat ik in. En dan, uh, ja, dan moet het gaan gebeuren voor Nederland. Hè? Want we hebben nog niks. En uh, Edith Bos uh, is natuurlijk wel een Maidea-kandidaat. Ja, maar dat uh, waren er meer. Dat was uh, <laughs> ja. Elisabeth met ook. Dat was Dex Elmond ook. Um, maar als je naar het schema kijkt van Edith Boes... dan ja, heeft zij toch eigenlijk wel het allerbeste denk ik, wat je kan, kan krijgen. In een betrekkelijk klein veld van 22 uh, deelnemers. Had ze een vrijloting in de eerste ronde. En gaat nu dus direct uitkomen in de tweede ronde tegen een Engelse. En bij winst tegen die Engelse staat ze al in de kwartfinale. Dus dat uh, schiet er meteen een heel eind op. En um, ja, we gaan het dan maar partij voor partij bekijken... En ja, haar uh, gevreesde tegenstandsen, waar iedereen naar uitkijkt, dat duel tegen de kost, dat kan pas in de finale plaatsvinden. België en Nederland, er wordt gehockeyd. Is het een innoverende wedstrijd, Gerard? Nou, die beginfase van Nederland was wat rustig. Maar ik heb al aangegeven, daarna is er vijf minuten lang heel veel gebeurd. Met, met name in de Belgische cirkel, strafcorner op de pal, een Mogelijkheid voor Hofman en dat soort dingen. En nu misschien een mogelijkheid voor Kemperman, Maar de bal komt niet uh, bij hem in de buurt. Althans, niet in de buurt van zijn stik. En dat uh, betekent dat Nederland uh, opnieuw uh, moet gaan, uh, gaan opvangen. Nederland moet opnieuw uh, de Belgen opvangen. Die uh, nu met een blessure komen te kampen. Kijken wat daar allemaal aan de hand is. De spel wordt even stilgelegd. Gelegenheid voor de Nederlandse spelers om even naar de kant te lopen, een slokje water te nemen, om even te praten met, uh, met de coach van Nederland van As. En uh, ik zie nu ook dat uh, de Wijn een uh, kaart heeft gekregen, aan de kant moet gaan vanwege die overtreding waar die blessure uit uh, voort is gekomen. Dus Nederland nu nog even door met 10 mensen tegen 11 Belgen. Dat haalt een beetje de flow eruit natuurlijk. Dat haalt de aanvallende acties eruit voor het uh, Nederlands elftal dat nu achterin in de problemen komt. Misschien komt die bal in een cirkel, maar niet uh, uh, goed genoeg voor de Belgen. Altijd. En dan gaat Kemperman er door. Die gaat kijken, die zoekt. Op rechts is beustof uh, vrij, maar die zoekt hem niet, die krijgt hem niet. En dan gaat hij in de richting van beustof en dan komt beustof erbij. Komt er een mogelijkheid, gaat naast. Wordt niks. Het blijft 22 minuten nog te gaan tot de rust. 0-0 bij Nederland tegen België. Jongen, jongen, jongen, ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Pfff, spannend. Keren te groot bij die hockeywedstrijd België-Nederland. Nederland speelt de uitwedstrijd, dus heeft niet de befaamde oranje tenus aan. Maar ja, dat is logisch. De Belgen uitgedost als een soort rode duivels. Kom ik zo weer terug. Daar.